Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Groningen gaat asielzoekers die in Ter Apel wachten opvangen. Zo gaan om 100 mensen in totaal. Eerder vandaag maakte de Stadskanaal bekend... dat ze 200 asielzoekers gaan onderbrengen in verwarmde tenten. Aanbadscentrum Ter Apel is al weken overvol. Er zijn niet genoeg bedden en mensen moeten overdag buiten wachten. In Nigeria heeft het leger per ongeluk 85 burgers gedood... bij een dronaanval. De aanval was eergisteren, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. Zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, in het noordwesten van het land zouden ze een groep terroristen aan... hebben willen vallen, het leger. Maar in plaats daarvan namen ze dus een groep burgers onder vuur... die samen waren voor een islamitische viering. Het aantal doden kan nog verder oplopen. Amnesty International Nigeria heeft het over 120 mensen. Ze zeggen ook dat er heel veel vrouwen en kinderen kinderen zijn omgekomen en dat er nog heel veel gewonden zijn. Er liggen 66 mensen gewond in het ziekenhuis. En 80 mensen in Den Haag kunnen extra vroeg aan pakjesavond beginnen. Ze hadden vandaag hun laatste werkdag als Tweede Kamerlid. Eén voor één kregen ze nog een persoonlijke toespraak... van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zoals Sylvana Simons van Bij1, die haar zetel verloor bij de verkiezingen. Je was klaar voor de strijd en dat hebben we geweten. Je bent een enorme harde werker... Maar maakte ook duidelijke keuzes. Je speelde een doorslaggevende rol bij de excuses van de staat in Nederland voor het slavernijverleden. Ondanks je korte kamerperiode, maar dankzij jouw strijd, heb je geschiedenis geschreven. Dankjewel. Morgen beginnen 80 nieuwe Kamerleden aan hun eerste werkdag. En dan nog het weer vanavond en vannacht kan het in het noordoosten licht vriezen. Op andere plekken blijft het boven nul. Morgen eerst wat regen, later ook af en toe een zonnetje. Dan 2 graden in Groningen tot 7 in Zeeland. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is zoals verwacht eerder begonnen vandaag vanwege vakjesavond. Dus het is al druk op de weg. Wat opvalt is de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je 10 minuten oponthoud. Op de A9 sta je ruim een half uur in de file van Amstelveen... naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de N242. Daar is de rijbaan dicht bij knooppunt Kooimeer. Van Alkmaar naar Middenmeer heb je tot aan omval... ook nog eens 20 minuten op oponthoud op die N242. Verder sta je vast op de N245 van Schagen naar Alkmaar... Voor de aansluiting met de N9, daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. Boulevard.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 again. I know I've made mistakes, but I also make the break. You surround yourself. op vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En het arbeidsleef in de winterse koud. Maar het aller allerliefste wil ik jou. die mensen die hebben al alles. En zelfs alles nog te boeken. Ze grijpen nooit mis. Maar er zijn er ook voor wie een d nog veel te kort. Voor een verlanglijstje hier, is. Sommige mensen vieren het samen. Anderen.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 In de winterse kou, maar het aller, allerliefste wil ik jou. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel en TBS tegen de man die eerder dit jaar vier mensen doodreed op de A59. De man van 33 uit Hoek had te veel gedronken, reed 250 km per uur en filmde zijn rit. Een man van 21 uit Den Haag is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartijen in Rotterdam, waarbij in september drie doden vielen. Zijn DNA is gevonden op een van de gebruikte wapens. Verkenner Plasterk heeft vanochtend in koppeltjes gesproken met de leiders van de vier partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet. Ook morgen spreekt Plasterk in duo's met de vier partijen, maar dan wel in andere samenstellingen. Het weer. In het noorden nog een tijdje sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. In de rest van het land een paar graden warmer en af en toe regen.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 De honderd jaar zijn boot, die is zo groot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 comes for